Hè, wat, de groot, ik heb nog niet gezegd, ja, maar... hallo meneer Diergaarde of je bent er ja, alweer. Wacht moet, nou ik, even uh, tot ik uh, Meneer, meneer ui... Diergaarde zegt uh, dat... Uh... Nou, dat, uh, wat nou dat, ja, wat uh, moet ik nou, is nou zeggen, zeg, zeg het zelf tegen belangrijk. meneer Diergaarde. Waarom moet ik alles zeggen tegen meneer Diergaarde? Uh, uh, uh, meneer Diergaarde, het uh, huwelijk van uh, Willem-Alexander in Maxima volgende week, dat wordt een half uurtje opgeschoven. Wat wat, ja, wat dat zou om half nou, ik zit twaalf te luisteren. Hallo, ja. wat gaat het niet door? Nee, ja, een half uurtje opgeschoven. Het huwelijk van Willem-Alexander ja. wordt een half uurtje opgeschoven. Ja. Hoezo? Uh, Klaus kan niet eerder mee. Klaus kan niet eerder uh, mee? Hoezo, hoezo kan prins Klaus niet eerder uh, mee? Uh, die wil wachten tot de dik voor elkaar show is afgelopen. Het is een voor Week, ja, het is natuurlijk inderdaad wel zo. Want volgende week. Dan ja. hebben we. Is belangrijk. Natuurlijk. Ja. Ja. Volgende week. Ja. Het het huwelijk, het huwelijk volgende week. Ja. En ook wij hier van de Dik van M'Kaar Show, wij, uh, wij zitten dus op de radio. Oh, ja. Wij gaan natuurlijk, tijdens het huwelijk gaan wij daar, uh, uh, dat we daar... Uh, hey. de, uh, oh, dat ja. we ook, oh, ja. uh, oh, ja. dat we daar een uh, he, uh, oh, ja. dat we daarbij uh, dat we daar aandachten oh. toch? Oh. Dat we daaraan gaan bezegen oh, ja. dus, uh, hey, dus ook tijdens, hey, de, de, tijdens het huwelijk ja. gaat de Dik van M'Kaar Show oh, d -d gewoon e door. Even een spotje. He? Terugblik op vorige week. Terugblik op vorige week. Wat gaat Wat Vorige week in de week nog de week een keer zo. Morgen week een hele goede middag. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. mensen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. er Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Wat is, dit nou, wat is dit nou allemaal? Wat, dit, wat, dit, wat Was, gebeurt er nou als Vo vorige week in de dik? Ja. Wat kan mij er nou Ja, ah, ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Ja. Oh dik op mijn joh. Kom op nou Hallo, we wel, mensen, we zitten aan de tijd. hè. offensie, oh, onemedeel. Oh, oh, het is heel trifle hoor. Nou, zeggen volop. nou eigenlijk een goede, nou, zeg het, een hele goede middag allemaal. Ja Aderslof, eh, wat zeggen dit? Wat is dit? Wat allemaal? Wat ja, is dit? Wat ja, is dit? Wat allemaal, Wat is dit? nou op dit? Wat is is dit? Wat is dit? is jammer Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat uh, Dat weet ik. zeg zeggen, een hele goede middag. De winnaar. daar? Kom op nou, mensen. We zitten aan de tijd, hè? Oh, fancy, oh, oh de meter, Ik geef wel drie af. Ik hey, we nou, zeggen? Dan eigenlijk je wel uit is dat nou, al die sportjes? Wat hebben we nou voor je? allemaal wat deze goeie. dan af. Goedemorgen, hè? Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Even lekker. Ja, ja. ja lekker. Ja, ja. Nou, ik vraag wel. Is het al uh, bekend wat er deze week in de uitzending zit? Ja, ja dat kan ik wel even laten horen hoor. Hoeveel nou, grootvader nou Hoe, nou, dan niet ja, ja, dan niet vindt? Tokken, pokken, Ach, wat afwisselend nou, allemaal, in Zand, nou, zeg wat het het Interessant, zeg Interessant. Ik ben erg benieuwd. Oh, ik kan oh, niet wachten, het is elke week hetzelfde. Oh ja. oh ja. Het is mij niet opgevallen, hoor. Het is mij opgevallen. Het oh, oh, is mij elke week afwisselend. Afwisselend. Nou, dat is zeker lekker afwisselend, hè? Bronken, bronken bronken op oh, de deur. Goedemiddag, mijn schoenen uit. Die andere met die dikke scheet iedere keer. boeren lul, De Dina. We geven drie vooraf. Hallo, vins. Zodemiet de Appenstaatje.nl. Ik heb er veel muziekje ondergezet, dik. En dat doe Dat denk nee. Dat is dat, dat daar Hou nou op, zeg maar, dat doe doen. Maar kom op, we gaan nog even met elkaar. Nee, We zijn net begonnen. Ja, op ik hoorde het niet Ik, ik, ik vergiste me. me even, kom op. Gaan we gaan er maar even vergissen. We gaan er even terug. We gaan er even Gezellig, We gaan We zitten, even, even terug. Oh, kom kalm, kalm. zoem. Zoom. Zoom. Oké, okay, ik ben er weer klaar voor. W wat goed? Uh, kom... Nou wat? Wat ben je nou? is? Nou, niet. Oh ja, dat is, dat heb ik. Uh, ik zit op cursus. Om uh, oh, uh, rustig, um, oh, psychische, oh, eerlijke ja. mensen. Uh, even oh, tot ja, ja. jezelf. Uh, Bank dus de bases. Uh, oh, yeah. oh, button, button, button, bottom, bottom, bottom. Denk aan jezelf. Wees blij, wees blij, leef blij. Happy, happy, happy. Hou elkaar vast. Oké, we gaan we nog Knokkie, wie komt er? Wie nou weer! Goeie moeder Oké, Nee, ik heb het. Ik ben weer. Wat doet hij Zo. Ik doe nou. helemaal niet raar dat dit... is een keurig... Ah, rustig... rustig een kalm... Wat ja. het huis hier... Als ik dat door de week te, ga... ik Even zitten zoomen. Nou, het? Ja, ja, wat is het? Had je gehoord van het jongetje... Van acht jaar in Amsterdam? Jongetje van acht jaar ja. in Amsterdam? Wat is er met een jongetje... Van acht jaar in Amsterdam? Wat ja, die, is er met? Die hebben ze opgepakt. Ach. Uw. Van acht jaar opgepakt? Ja, oh, ah, wat ja. verschrikkelijk. Waarom? Wat had hij gedaan? Wat was er gebeurd? Waarom hebben ze hem opgepakt? Hij was gevallig. Zon, zon, zon, zon, zon. Elkaar, zon, zon. Oh, zo zo zo ding voor mekaar show. Nou, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, dan gaan we even aan de... Ja, jongens, nu even lekker, ik ben rustig, rustig aan. Ja. We gaan even, even kalm aan wat, wat komt er, de groot? Ik ben, ben rustig. Even, aandacht, eh, even aandacht voor een uh, ernstige zaak. Oh, ernstige zaak. zaak, zaak, zaak, zaak, zaak, zaak. zaak ja, de, je kunt ja, toch het uh, syndroom, van, uh, Hans Opdam? Hans Opdam, ja. syndroom van Hans Opdam? Hans ja, Opdam, syndroom van Hans Opdam, heb ik nog dat... nooit van gehoord. Nee? Nee, nou, wat is dat dan? Dan moet je, uh, dan moet je mijn even bekijken. Op de video? Ja. Wat heb je voor video's? Dat ja. Staat op die video. Nou, Speel die video af. Wat is dat dan? van gehoord. Dit is Sildela de La aan het syndroom van Hans Opdam. Dat betekent in zijn geval. dat hij op de meest onverwachte momenten. begint te schelden en te vloeken. Behalve als hij zich op zijn gemak voelt. op een avond met lotgenoten bijvoorbeeld. Oh, dan zitten ze met elkaar in een kring. Je het is gezellig. En dan. nou, je voelt de spanning op. En dan ineens zegt hij. Pietje? Pietje? Ja. Steunt CZ contactgroepen voor lotgeur. Ja, maar dan niet op die manier. Maar dit is een hele goede keuze. Samen met de bankbonden, dit is Ja, nou dan gaan we nou even snel beginnen. Even, even geen flauwe gul meer. Nou, ja, even dat even dat ben ben. We gaan we even beginnen met begonnen. Wat komt er? De grootte, ja, gaan. Ik zou zeggen, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. goedemiddag. goedemiddag. Dat is, uh, dat is uh, Kees Heukenmeuken. Kees Heukenmeuken, Heuken ja, ja Heuken inderdaad. In de tweede kans. Nou, het is niet de kant van Wat is het? Wat we doen, hè? Op Dark bij het internet. Ja, bij KPN. KPN, KPN oh, oh, Internet. Hoofdafdeling Internet van KPN. Ja, en uh, wij waren verantwoordelijk. <nasal> Waarvoor? Uh, voor de verbindingen van de week. Met Wat die. Uh, met die uh, vragenstellerij van uh, <midd strongest> uh, Maxima en uh, hoe heet die? Uh, <middel> spreef, uh, Willem Alexander. Willem Alexander. Willem Alexander. En. Daar ging ik over. Ik was dus. Zeg maar, ze dus de supervisor. super supervisor, Hoofd ja Het is niet zo geweldig gegaan, geloof ik. Eh, Hecht, -over. Het is toch niet helemaal goed gegaan, geloof nou, ik. Nou, niet helemaal. Ja, er was toch helemaal geen Hoe zat oh, het ja. ook alweer? Nou, ja, was... er, was... nee, of... er was geen verbinding of zo. Nee, maar ik heb hier die Stoel. die Stoel, hoe zat het daar precies? Hoe ja. zat het precies in elkaar? Ja. Ja. Willem-Alexander en Maxima zouden via internet van tevoren ingestuurde vragen van Nederlanders beantwoorden. Maar voordat er ook maar één vraag aan het aanstaande paar gesteld kon worden, liep de computer vast. Nou, Daardoor is de chatsessie met Willem nou, en Maxima compleet in het watergeval. Watergeval, nou, nou, het watergeval dat, ja. is mening, nou, dat is wel jammer natuurlijk. Helemaal in het watergeval. Nou, het watergeval, dat is een mening. Nou, een mening. Het is echt in het is, uh, is, uh, Ja, maar dit... is, uh, het is niet helemaal uh, gelukt. Nou, het is ja, hele helemaal niet gelukt, heb nou, beter. te zeggen. Nee, het is niet helemaal nee, gelukt. Is, nee, het is helemaal niet. Nou, nee, niet, niet helemaal. Hele nou, helemaal nou, het is nou, helemaal nou, niet gelukt, want ze zijn. Het is nog geen vragenstelbaar. Nou ja, dat is een mening. Dat is mijn mening, ja, niet maar goed, wat gaan we nou, ja, gaan gaan we we dus nou doen? we nou hier zo, hebben we dus. Hier zo, ik zo, heb de spullen bij me, ik heb hier de laptop. De laptop? De, hebt, de, de laptop, laptop die maar kun je openklappen. Wat is het nodig? En dan hebben we dus de verbindelijn, leidingen liggen er al. En dan hebben we rechtstreeks verbinding met de natuurlijk. Maar we hebben Willem-Alexander en Maxima. Ja, die hebben natuurlijk, die zijn er ook. maar, die Willem-Alexander. Maxima, je gaan we vertellen dat we Ja, daar zijn ze. Ja, ja ja. ja, ja. Die zit er op die piano te spelen. Ik zei, Pieter van helemaal overwezen. Die speelt de Bruinspaars. Oh, Ja, he. ja. daar Ja, nee, binnen. Geweldig, hartelijk welkom. Leuk dat u hier opnieuw de, de internet zet. We hebben het over. Ook uh, u natuurlijk en uh, wie nog meer. Probeer het! Probeer het! Voor We nog Lekker rustig. Ja, lekker rustig. Goed, kunnen we nu? gaan beginnen met, met de sessie. Als we hier voor de computer gaan zitten, en dan krijgen we zo'n beeld. Kijk, dan hebben we, we, we zo'n beeld. Jullie zijn in beeld. Ja, uh, Willem-Alexander, die internet. gaat even iets zeggen tegen de... Even, de de, de, de even iets harder, zetten we Ja, wel een maar. Hard. maar. Iets ja, harder, hard. hard. ja, Normaal gesproken ja, hoort u van ons via de media. Dat is, een, uh, dat is passief naar u toe. En vandaag willen we graag... Interactief maken. Ik ben zelf al uh, jarenlang een groot gebruiker van het internet. Ik geloof oh ja. erin. Ja. En als je ergens in gelooft, moet je er ook aan deelnemen. Dan moet je er aan deelnemen, ja, dat is... dan, ja, dat is... dan gaan we er nu op doen. Hè. Ik zou zeggen, als u op die knop wilt drukken, mevrouw Maxima. Die ja, ja, ik ben ja, zo ja blij. natuurlijk, ja, ik ben ook blij. Ja, als u op die knop wilt drukken, dan uh, ziet u de eerste vraag. Als u dan de eerste vraag even voor wilt lezen, dan kunnen we aan de gang. Hè. De KPN: internetsessie is begonnen. Ga u gewoon gelukkig op de knop. Ja. Ja, die eerste vraag is van Hans Eens, graag ja. de spuit. Oh, gebeurt, hè? wat doet u nou oh, een, een grote glaasje bier om. Het al het al het al een grote oh, glaasje, oh, bier, oh, een oh, glaasje uh, bier om. bier om. Oh, ja, oh, nou is die stuk. Uh, ja. Ja. Hoe kan dat nou? Oh, ja, wacht, hè? Hoe doe, kan wacht, u dat nou doen? Ja, dat was stom. Ja, dat kan je wel zeggen. Het is een beetje dood. Ja, dat is een beetje dood. Maar dat is allemaal klaar. Klaar, jij staat weer vol. Van elkaar De dik voor mekaar zo is dik voor mekaar niet het Dik. Maar nou, gauw verder, met Dik. Even mislukte Dik. sessie ja, van KVM ja, weer met dat uh, jammer ja, maar niks aan te doen. Ja, dat is, die, het is groot wat uh, hij nou met dwars de... Ik begrijp het nou niet. Als ik het probeer een beetje recht te trekken, kom jij alweer gelijk om het in grond te trekken. Uh, wat ja, is dat nou? Ik hond. heb gisteren een heel interessant ja. boek gelezen. Oh, een interessant ja, boek. Over honden. Over honden. Nou, dat lijkt me zo interessant. Een boek over honden. Beter als een hond over boeken. We gaan gauw verder. Wist jij waarom een hond omkijkt als je naar hem fluit? Nou... Dat is het ja, ja, nou, weet dat weet weet weet we, nou, daar zijn we, ja, hè? Dat nou, weet dat, weet willen we, dat willen we nou. Daar zijn ja. we allemaal die stro, jongen. Wat een vraagstuk. Waarom een hond omkijkt ja. als je naar een fluit, nou, Waarom op, kijkt een ik hond ik om als je naar een fluit, nou? Ja. Omdat hij geen ogen in Zijn holen. Ja.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 dat was dat vanaf vorige week ook alweer. He? Oh, daar komt uh, Dikker Leeo gelukkig. Oh, nee, dat een... oh, dat is toch een Het oh, ene programma is een kloon oh, van het andere programma. Ja. Dikke Leo, hè? De hè? Die ziet er goed uit. Ja, nou, zeker Ja, van ja zeker. Van ja. ja, boven de, tot ja, beneden. De, de, ja. de vraag van vorige week, kom op. Ja, de, de vraag van de, de ja, vorige week. Ja, daar ja, ja, kom je daar voor van, ik van ja, ja, dat van is de vraag. Alleen, ik heb het papiertje op de schoorsteen laten leggen. Ja, De vraag is alles nog. Ik heb het papiertje op de schoorsteen laten leggen. Dan komt een man helemaal Rom, rommel, Rom uit Harderwijk. Op Het zonnepapiertje, zonder papiertje. Nou, wat is dat? dat papiertje dan? Dat moet ik ook even zoeken. Hebben, dat is toch zo jammer? Heb je hem ook op de schoorsteen laten leggen? Nee, op de keukentafel. Op de keukentafel. Nou, kom op. is heb niet feest. Er nog niemand die de vraag weet. Kom op. Ja, kan er even de vraag van vorige week? er er even opnemen? Slaap het open. Ik heb niet mijn tas. Wacht even. Ik heb mijn tas. Ik heb het niet mijn tas. Ik bewaar altijd belangrijke spullen. Die bewaar ik niet. Ja, maar ik niet mijn tas. Ik bewaar altijd spullen. hoor. Wacht even. De sleutels hier. Wil lekkertje. Ja, dat zou Ik wil het, het allemaal niet met weten. Met vleugels. Oh, ja. Deze Eentje zonder vleugels, nou, laat ze vliegen. Oh, ja. op, op, nou. deze, kijk, kijk. Oké, bij je Ik heb een pakken daar waar. Dus is er dan over die vraag. Even zoek jij weet je wat je moet doen. Die kan dan je bij je streng aan, die kan dan je onder je lip hangen schiet op. Doe die om dan, doe die om. was het niet de vraag? Ik heb het aan. Dat was De beste Stuur! Oh, Stuur! stuurlijn, Stuurlijn! Stuur! Stuur! stuurlijn, Stuur! Stuur! beste stuurlijn. Wat Stuur! dat? Oh. Oh. dat Stuur! zeg Stuur! niks. Stuur! kom op nee. Dat is, dat is, dat is Leo, Stuur! Uh, hoppa, ja, oh, uh, ja uh, hoppa. Uh, hoe was die nou wat heen? Het Beste stuur, wacht, ja, ik schrijf hem even dan duur, op, dan dan Je op, De beste ja. stuur, man. Tikken, tikken, tikken, kort, het lange even. Kom op nou even snel, tempo. Je moet het goed zeggen, ik word De beste stuur, de Echt, nou, hebben nou, De vraag van vorige week ja. was ja. Nou, wat zijn we nieuws hier? De beste stuurlui... Nou Puntje, puntje, puntje, puntje, maar ja, zet zet klassie, Dat was, ja. Ja. dat je zit eruit! hè? nog ja. goed Dat Zeker, toch nog goed. Nee, hè? was Ja, je zit ja. eruit. Nou. Ja, je komt van huis helemaal. Je komt helemaal van huis en de bier. Nou, wat dan Kom op, naar de groot schiet Jan Jasper. Jan Jasper. wat gaat Jan Jasper, De beste Ja, varen niet in zeven sloten tegelijk. Uh, ben Frank uit dan ja. De beste stuurlui staan met de mond vol tanden. Oh! Gaat <laughs> <Ja>, maar even. <laughs> ja, ja, ja, ja. In sommige groepen zullen ze wel... dat wel. Cecilia Kalersvaart in ook een naam De beste stuurlui staan er. <laughs> Het water tot aan de liep. Ooooooh! Dat omdat de boot is. Ja, de boot de beste. Omdat de boot ja, is. Ja, En, ja. en uh, Maarten Kalisvaart vader Vladingen. Allemaal vader, De, de ja, broer. Broer de de hebben ook meegedaan. De beste stuurlaar aan de, de Hakenkant nog wel. Ja, dat, ja, dat is wel logisch. De, is van uh, Hans Blankendaal. Ja. De beste stuurlaars staan ja. niet in de grindbak. Nee. Niet in de dat is over Jost. Oh, ja, dat is Oh ja, oh, op die manier, ja. De, oh ja deze ja, werd ingestuurd de, uh, ja. de ja, deze deze uh, uh, door heel veel mensen, heel veel uh, mensen. Uh, maar ik noem dan uh, ja. Rob Schippers uit nou, uh, Al van den Rijn. Nou, wat had hij dan? <laughs> de, nou, het is zo leuk kan het niet wezen, de Het is toch gewoon een, een de, opmerking. De, de beste stuurlui. Nou. staan op de Walletjes. Op oh, de Walletjes, ja. En Piet Heineman als uh Piet Heineman. Piet Heineman, heine hebben ze met z'n tweeën uh, samen heen? Ro als Rommelkiertjes. Samen bedacht. Oh, same oh yeah. okay, hey, ja. halfway... okay, evet. maar oh, over is-ie niet weer. Oh, over is-ie hek. Nee, dat gaan we nou niet weer gaan, zeg. Kom op, doen we een lol. Nou, vorige keer was dat ook al zo. Nou, wat heb-ie Heineman? Dat is Ja, dat maakt De beste stuurluis dan bij uh, Heineman in Tirol. Oh, ja, Piet Heineman. Zo! nee, nee. Nee, nee, nee. Zo! even, zoom even, zoom even. Zoom, even, zoom zo Zoom, even, zo. even. Zoom, zoom even, zoom even. Zoom, zoom even. Zoom, zoom even, zoom even. Zoom, zoom even. Zoom even, zoom even. Zoom even. Zoom even, Heel mooi Ja, dat is een heel mooi Dat is toch nooit zo mooi geweest, Dat is een Nou, wat is de winnaar van deze week? We zijn al serie nieuws De winnaar. Ja, dan gaat ik even voorlezen. Dat is natuurlijk een belangrijk moment. Voor thuis ook, want iedereen zit in spanning natuurlijk. De winnaar van deze week is geworden: Cecilia Nee, nee, lees dat nou eens. Oh, ik wil jou zeggen, ja, natuurlijk. Daar ja. Dus, ja, ja, hou we met licht. Daar heb ik hem in de dus kap nee, van Nee, nee best best Oh daar. Oh, hierboven. Hoe kan het nou fout lezen? Dat staat op Ja, maar ik heb dubbel focus. En die wissel ik nog wel eens. Dan zet ik hem... Ja, dat was Nee, maar dan heb ik lezen boven en kijken onder. Lezen boven, kijken onder. Dat heeft niemand slaat. Dat is verkeerd. Dat moet toch anders Het zit lekkerder. Het zit maar zo dat is niet handig. Nee, maar het zit lekker. Het zit lekkerder. is ook een argument. Met ja, hij gaat niet. Ik heb hem nee, nou een beetje. Het is kwaad, is even verredening. Dat weet ik niet. De gaten. Ja, tuurlijk, Waar was ik de, gebleven? Ja, maar, maar, oh ja, Paul van der heb je ook gewonnen? Nee, Wie, dat, die, nee. Heb, die, ja. heb, die, die heb, die die die heb ik. Oh ja, hier heb ik hem. 31-42. Nee, maar stak, stak. Oh ja, nou zie ik hem. Dat is toch onder. Ik geloof dat ik mijn linker heb, ik dus wel lezen boven. En de rechter heb ik lezen onder. Dat is toch allemaal. Het is lastig lezen hoor. In Bennebroek. Nee, Westelbeers. nee Westelbeers. in Westelbeers. In, ja, ja, maar dat is nee, dat ja, daar in Westelbeers. dat zou het Bennebroekse dijk zijn. Ja, dat heb je wel. Ja. Het is uitgewerkt, ja, het is al nou, nou, Ja, Het is goed dat het hebben. Nou, wat nou, nou komt er? Nou, wat even, nou, wat uh, was er nou? Oh, grap, oh, wat oh, was er oh, nou? Wat was er nou? Op de tafel was er, hoor. Ja, ja, ja, Schiet nou maar op, dat hoeft niet. Jan, ja. ik wou een de, beetje stemvol maken. De beste stuurman. Uh, nou, we <laughs> nou. eten in ieder geval geen rondransteden. Weet je wat? Weet je wat? Weet je Van deze deze week. Week. Ja, ja. Wat zou die, wat zou die, ja, wat ja. zou die vraag zijn? Oh Leo, vertel ja, ja, ja, ja. me, wat nee, zou nee, er wat toch nee, nee, zijn? Nee, de vraag nee, van ja. deze week, deze week, deze week. Hallo. Oh, wat zie je week, wat is de vraag van deze week? Dat was de vraag nou? Dat keer. Keer Is er een leuk ja? Ja, je bent ik al een hele Welk Welke? Maar omdat hij zo kort is, zou ik iets meer puntjes. Ja, iets meer puntjes, ja, dat kan het veel te niet Maar een puntje meer. Ik kijk niet op een puntje Nou, hier komt hij dan, de nieuwe vraag van deze week. Is de tune al geweest? Nee, de tune is uitgebreid geweest. Hebben we de tune? De vraag van deze week. Ik ja, is wat is die nou de vraag? Nou. Jong geleerd ja. jong ja. is... Punctie, punctie, punctie, punctie, punct. ja, nou, ja. Puntje, puntje, puntje. Ja, maar, maar, nou, echt, ja nou, extra puntjes ja, zou je extra. dat Maakt Put. mij niet ui. ja, uit. Het is niet nodig. Ja, het is puntje. Ja, ik ben vandaag maar als puntjes vast in dit. Nou is het ja, het is net zoveel puntjes als je wil. Hoeveel gaaf er zakjes? Ja, maar zakje puntjes erbij. Jong geleerd is zakje puntje. Zakje jong geleerd is. Als u een leuke antwoord weet, e-mailen naar dik voor mekaar. Oh, is nee, niet meer? Ik niet Ja, ik, ik zat in Laat maar gaan. Zo, zo, zo. Ja, zo. Zo, zo. Zo, zo. Zo, zo. We zijn Het hoogtepunt van deze week is weer daar. zijn hier. We zijn hier. We zijn hier. We meneer. De We Het hoogtepunt van deze week is weer daar. hier. hier. Nou, Hallo, fans. Hier is meneer De Groot. Ja, nou, ik begin maar vast met zoomen. Nou, je moet dus opletten, uh, ik maak bekend de oplossing van de prijsvraag uit het meneer De Groot magazine van vorige week. De oplossing van ja. de prijsvraag uit het meneer van De, de Groot magazine. Nou, dan krijg je de vraag, Dat zal wel een intelligent vraag hier worden. Dat komt-ie, uh, hoor. De die de is niet makkelijk, hoor. 2 voor 12, krijg je rode vlekken. Ja, die dus zoeken hem op. De, de vraag was, wanneer heeft een giraf acht poten? acht poten. Wat ja. is er nou voor een rare wanneer heeft de hier acht poten? Ja. Nou, wanneer heeft ze hier acht acht poten? Als ze met z'n tweeën zijn. Als ze met z'n tweeën zijn. Die als ze met z'n tweeën. Zoem! Zoem! Wat een noemtje van iemand als er Dik van het door nou e openstapje ja, ja, dat is als u een leuk antwoord ja. hebt op de vraag van uh, zoals de oude zonnepuntje, puntje, puntje, puntje zakje, puntjes. Uh, volgende week hebben we een speciale uitzending. Tijdens het huwelijk van uh, Willem-Alexander en uh, Maxima ja. hebben wij oh, had ik, oh, had ik nog uh, een grote uitzending. Maar het is gewoonlijk, een... wat heb je nou voor te uh, Voor volgende week, de trims ja. in Amsterdam worden allemaal stilgelegd. Natuurlijk, alles wordt stilgelegd in maar Amsterdam. De... de hele boel ligt plat ja, in Amsterdam. Ja, maar de poppenkast op de dam gaat gewoon door. Ik zou zeggen, volgende week zien wij we u graag weer aan het toestel. Met een speciale Maxima uitzending. Goedemiddag! Goedemiddag!